is vijf kwartier, we staan samen stijl, jij ik het station, we staan jij bent de regen, ik de kom, we staan jij bent de kerst, stel. ik de bonbon, we staan jij bent de ruts, ik de cocoon, we staan samen ik ben staan het zakje, jij de thee, ik ben de kans, jij de soufflé, ik ben de stel. keizer, jij de sneeuw.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 Sorry, maar dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen. Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven. Nou ja, dit vind ik makkelijk. Nou Wij zijn het varken nou en de tang. Betaalbare romantiek, er bestaan olifages en een vries. Kost me in mijn handen voor Geen Jij naam. bent het schrikdraad ben de schrikdraad waarop ik pies. Ik ben de Hierop. kip.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 step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 www.zfmzandvoort.nl ZANG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 Put your hands up, put your put your hands up. It's that eight away, book. Make you put your hands up, make you put your hands up, put your pitch your hands up.